Het is een uh, eer voor mij om een goede vriend van mij voor te stellen aan jullie vanmiddag. Peter de Bos, kom naar voren. Geef hem even een applaus. En het is zeker de moeite waard om na dit dienst even hem aan zijn mouw te trekken. En om zijn volledige verhaal te vragen. Want het is onvoorstelbaar. Um, ik ken hem toen ik nog uh, voorgaan was in Crossroads. Toen uh, hebben we elkaar een keer uh, ontmoet. We zijn koffie gaan drinken. En sindsdien zijn we hele goede vrienden. Even heel kort zijn verhaal. Hij, hij speelt een thuiswedstrijd vandaag, want hij is in Amsterdam-West opgegroeid. In de baasjes. Eigenlijk ben je op straat opgegroeid samen met Frank Rijkaart en Gullet. Eh, op straat voetballen. En, eh, en eigenlijk kwam hij erachter dat voetbal niet helemaal zijn ding was. Hij is vervolgens naar de, de Belmer verhuisd en daar kwam hij erachter dat hij heel goed was in, ba in basketbal. Uh, met van die lange Afrikanen was hij aan het spelen daar en hij is zelfs prof basketballer geworden. Hij heeft in Spanje gespeeld. Um, hij is vervolgens met zijn beste vriend Frank Rijkaard, is die meegegaan naar Barcelona. Daar is hij assistent geworden van, van Frank en uh, is hij spelersmakelaar geworden. Het jet leven noem maar op. Um, maar die leegte was diep van binnen. En het is de voetbalspeler Silvino, volgens mij, die jou over Jezus verteld heeft. Klopt. Nou, uh, lang verhaal kort, hij is tot geloof gekomen. En hij is nu de grootste evangelist die ik ken. En uh, ja, wow. ik die ik ken. Je maakt het me moeilijk. Ja, maar goed, het is, het is echt tof om je hier te hebben. Hij heeft al een keer eerder hier gesproken. Ik wil graag voor je bidden, Peter. Heer, dank u wel voor alles wat u in Peters leven gedaan heeft, wat u aan het doen bent, wat u nog gaat doen. En we bidden, Heer, in de naam van Jezus wilt u hem op dit moment vullen met uw geest, wilt u eromheen spreken. En ik bid voor ons allemaal hier in Oase, wilt u ons open hart te geven. Zodat we echt precies die woorden horen die we moeten horen vanmiddag. En dat bidden we in Jezus naam. Amen. Amen. Wauw, wat een intro. Dat is wel moeilijk. Maar Martijn zei dat het een eer was mij hier te hebben. Ik moet zeggen, het is een vreselijke eer om hier te mogen zijn voor mij. Martijn heeft vreselijk veel voor mij betekend. Vanaf het moment dat we elkaar ontmoeten. Hij heeft zelfs een keer in de gemeente waar wij kwamen in Barcelona gesproken. Ja, dat was geweldig. En, uh, ja, dank wel voor de intro. Uh, mijn naam is dus Peter de Bos. Ik ben uh, heel gelukkig getrouwd. Momenteel en ik heb drie kinderen en er zijn uh, twee meegekomen. Het is erachterin. Ik kijk nog even of de derde, de oudste, binnen is geslopen. Maar nee, toch niet. Ik blijf voor hem bidden. En um, ja, sorry, klopt het niet? Ja, misschien kan ik beter er die microfoon. Je. Nee, je <laughs> okay. All right. prima. Um, kijken of dit de... het werkt. Ja, het werkt. Vandaag wil ik graag beginnen met uh, allereerst met, een, met het lezen van een heel mooi verhaal. Een prachtig verhaal en ik denk, het is uit het Lucas-evangelie. Dokter Lucas, daar heb ik iets mee, want ik werk in de medische business tegenwoordig. En uh, dus een dokter, dus uh, met zijn verhalen, die zijn altijd heel erg mooi. Volgens mij kennen jullie die verhalen vast wel. En het zijn eigenlijk twee verhalen. En het gaat over de goede Samaritaan, of de barmhartige Samaritaan zeggen we soms. En het verhaal van Martha en Maria. Dat volgde namelijk meteen op. En daarom wil ik al die bij, beide verhalen lezen en daar iets over vertellen. En um, het eerste verhaal zoekt een uh, wetgeleerde, misschien een advocaat of een rechter, een wetgeleerde die zoekt een uitweg. En um, daarom vertelt Jezus hem een verhaal. Ga met me mee naar het lucas even. Gingen. Als je een Bijbel bij hebt, ik lees uit het Nieuwe. Bijbelvertaling, dus als je een andere vertaling hebt is het beetje lastig. Er is hier een hele grote digitale bijbel achter mij, dus daar kun je het goed op meelezen. En we beginnen in Lucas 10, 25. Die verschijnt nu. 10, 25. Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg, meester, wat moet ik doen om het deel te krijgen aan het eeuwige leven? Dat is een mooie vraag eigenlijk, want als je nou God naast je hebt, als je met God staat, wat zou je hem dan vragen? Ik denk dat heel veel mensen zouden vragen, waarom is er zoveel ellende in de wereld? Nou, deze, deze wetgeleerde, die stelt hem de vraag, van, hoe kan ik nou eeuwig leven krijgen? Dat is ook een belangrijke vraag, dat stellen we ons ook misschien vaak af. En Jezus antwoordde, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Nou, de wetgeleerde antwoorden, want die kenden de wet goed, heb de Heer uw God Lief met heel uw hart en met heel uw ziel. Even kijken. Ja, ben ik. En met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en dan zult u leven. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen. Hij zocht een uitweg. En hij vroeg aan Jezus, wie is mijn naaste? Ik ben al... Oké, okay, waar ben ik nu? Toen vertelde Jezus hem het volgende... Staat hier nog op? Oh, ik ben niet normaal toen iemand was. Ik ben hier niet zo goed in. Ben ik nou bij vier? Ja? Oké, okay. dus toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens dus iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers. Die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna half dood achterlieten. Boom. Vijf. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen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 ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heet. En haar zuster Maria ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen, ja klopt, door de zorg van haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei, Heer, kan het u dan niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. En de Heer zei tegen haar, Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk en Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen. Prachtig verhaal. Nou, ik had een moeilijke jeugd. Het is niet, net niet helemaal overgekomen, maar het was wel een moeilijke jeugd. Uh, het leek heel, heel fijn, maar door omstandigheden was ik eigenlijk meer op straat dan op school. En mijn uitweg, mijn, mijn uitweg uit de slechte buurt, zeg maar, in de Bijlmer, waar ik voornamelijk op straat leefde, bleek namelijk sport te zijn. Ik bleek goed te zijn in basketbal. En op mijn zestiende speelde ik in de, in de Nederlandse junioren-eredivisie. En een paar jaar te later voor een eredivisieclub in Nederland. Nou ja, rond die tijd moest ik in militaire dienst. En uh, dat was toen nog zo, dat je verplicht in militaire dienst moest. Dat is nu niet meer, uh, godzijdank zou ik zeggen, maar zijn die misschien militairen in de zaal? Want ik wil niks verkeerd zeggen over militaire dienst hoor, maar ik moest verplicht in militaire dienst. En uiteraard daar had ik helemaal geen zin in, want ik was namelijk lekker aan het basketballen. Ik had eigenlijk mijn leven een beetje op orde. En, uh, maar toen ik me meldde in, bij de militaire dienst, toen ik aankwam de eerste dag, toen wist men al dat ik goed was in basketbal. Dus mijn naam stond al basketbal, Peter de Bos. Oké. Okay. Ze wisten dat ik een toekomst had en dat ik bij een eerder team speelde. En al vrij snel kwam ik in de selectie van het nationale militaire team. En u denkt misschien: oh, hij is helemaal niet zo lang. Nee, ik was altijd de kleinste. Dus ja, dan weet u wat, 1,90 meter. Ik was altijd een van de kleinste spelers. Ik was niet zo snel, maar ik kon heel goed schieten. Dus dat was iets wat ik met mijn ogen dicht, boem, balletje netje. Dat was een gave van God. En toen we net even moesten springen, weet je wel, nou, toen dacht ik, oh, wauw, dat is lang geleden. Ik kan helemaal niet meer zo goed springen. Maar eh, ik kwam dus al snel in het militair team. En nu moest ik zoals elke beginnende militair. Ik weet niet of je dat weten. Dan moet je de eerste, drie, de eerste twee maanden geloof ik, moet je een soort van uh, ja, oefeningetjes doen. Dus zeg maar spelletjes en oefeningen. Een geweer uit elkaar halen, schoonmaken, weer in elkaar zetten, dat soort grapjes. En nou ja. Ik was met hele andere dingen bezig, natuurlijk. En uh, zoals alle militairen. Maar goed, ze verzinnen die spelletjes. Omdat we dan ooit denken dat je het land moet verdedigen. Dus dan doen we lekker mee. En uh, nou ja, alleen in die oefening, die twee maanden. Want dan mocht ik niet met een team. Dus je moet echt die oefeningen doen, twee maanden. Want anders weet je niet hoe je moet saluderen En hoe, uh, ja, wat een soldaat en een sergeant is en zo. Dus die dingen leer je allemaal. In die eerste paar maanden. Dus in die eerste paar maanden hadden ze een oefening bedacht. Je moest namelijk met de hele groep uh, in een tent gaan slapen op de hei. Dus zeg maar spelletjes doen in de buitenlucht. En dan uh, zeg maar ja, oefeningen doen. Dat je speelt, dat je, iemand een vijand is en dat soort dingen. En dat je moest je allemaal door het modder kruipen en over hekken springen. Nou toen dacht ik, uh, allereerst ben ik geen kampeerliefhebber. Het zijn de Rutgersfamilie wel. Als jullie ze volgen op Facebook, dan heb je vast genoten van hun mooie uh, foto's. En... Maar dat gaat dan over slangen en zo, en water in de tent en dat soort dingen. Ik ben meer iemand van hotels, oké? Okay? dus ik ben een beetje snob geworden, sorry. Maar toen al hield ik niet van kamperen. Dus... Want ik dacht, als ik nou, het was in de winter, het was min 8, min 10 sneeuw en ijs. Ik denk, als ik hier in die tent blijf liggen, dan word ik dus ziek. Ja, of als ik die moeilijke oefeningen doe met het klimmen en dan ga ik door mijn enkel, kan ik niet meer, meer baas kwallen, want we hadden een belangrijk toernooi vlak na die twee maanden. Dus ik dacht, ik, moet een, ik heb een uitvlucht, ik heb een uitweg nodig. En ik dacht, weet je wat, de luitenant, die, vindt het heel, die is heel trots dat hij een soldaat heeft in zijn groep die zeg maar het Nederlands team speelt. Dus weet je wat, ik ga naar de luitenant. Ik zeg, luitenant moet u luisteren. Als ik nou meedoe met al die oefeningen. En het kan het zijn dat ik geblesseerd raak. En dan kan ik niet meer... Uh, ik vergeet er een fotootje. Dan kan ik niet meer... Kijk, daar ben ik... Nou, jongens, militair. Maar dan kan ik niet meer uh, mee met het, met het team naar een wedstrijd. Dus als ik door mijn enkel ga of ik, uh, dat soort zaken, kan ik niet hebben. En als ik ziek word, helemaal niet. Als ik in die tent slaap. Nou, toen dacht... De luitenant moest even nadenken. Toen zei hij... Nou, weet je wat... Het is een goed idee. Rijd het einde van de dag, maar met me mee in de jeep naar de kazerne. En dan kan je daar lekker in de officiersmes eten. Dat vond ik al helemaal een goed idee. En dan kon ik daarna ook nog even trainen in de zaal voor mezelf. En lekker slapen in mijn eentje in die grote zaal. Dus ik in die jeep zwaaien aan mijn maten. Ik zeg: Hé, hey, vuile Amsterdammer. Ja, wat een vuile Amsterdammer. Zeiden ze. Ik zeg: Ja, prima, maar ik ga lekker slapen. Jullie gaan lekker in de kou. Ik had mijn uitweg gevonden. En, um, Misschien denk je dat ook wel eens. Van, hoe, hoe kom ik hier uit? En je probeert een uitweg te creëren. En dat is nou precies wat die wetgeleerde, of die advocaat in het verhaal van Jezus probeerde te doen. En veel denken dat die wetgeleerde slecht was. Dat, dat die Gods wetten wilde omzeilen. En ik denk dat het een gewone man is. Een gewone man die zich realiseert dat het liefhebben van God, dat is eigenlijk veel makkelijker dan je naaste liefhebben. Toch? Ik wil. God is onzichtbaar, dat is makkelijk. Hou van God, zie je niet. Hij spreekt ook niet echt direct, hij roddelt niet achter je rug gewoon. En hij zegt niet allemaal nare dingen op Facebook. Hij is onzichtbaar, je ziet hem niet. En het is best handig soms. Maar je naasten, je naaste die roddelen over je. En ze liken je dingen niet op Facebook of, of, of, of, of, of ze sturen geen vakantiekaart. Of, of, ze, hè, of, ze, of ze, ze zijn onaardig of zeggen lelijke dingen tegen je. Ik denk dat die wetgeleerde heel slim is. En hij denkt dat liefhebben van God, dat snap ik wel. Dat is niet zo moeilijk, maar je naaste liefhebben, ik weet het niet. En wie zijn eigenlijk mijn naasten? Ik mag die wetgeleerde, ik mag hem. Het is gewoon heel moeilijk om van je naasten te houden. Hij zoekt een uitweg. En Jezus zegt, kom, even serieus. Hij zegt tegen Jezus, kom even serieus. Als je je naasten bedoelt, dan bedoel je het gewoon, ja, een beetje vriendelijk zijn tegen wat mensen en zo, tegen je vrienden. En wie zijn mijn naasten? En Jezus zegt, ik ga je een verhaal vertellen. En er waren altijd meerdere Joodse luisteraars om Jezus heen als Jezus een verhaal vertelde. En uh, we lazen in vers 30, lazen we, er was dus een gewone Joodse man die van Jeruzalem naar Jericho reisde. En dan moet je je voorstellen, dat is een hele drukke weg. Zoals bijvoorbeeld toen, zoals nu de A12, de op vast, heel irritant, en, of de A1. En die man die wordt onderweg beroofd en hij wordt in elkaar geslagen en hij wordt half dood achtergelaten. En Jezus zegt toevallig, want hij spreekt in gewone taal, toevallig, vaak zeggen we toeval bestaat niet. Hè? Nee, Jezus zegt toevallig, hij spreekt, uh, nou ja, komt er een Joodse priester langs. En dan denk je, wauw, een Joodse priester, er ligt een Joodse man op de grond, die is in elkaar geslagen. Nu komt er een Joodse priester en denk je, nou die gaat hem wel helpen. Maar dan lezen we, nee, hij loopt zelfs met een boog om hem heen. Hij moet naar de parochie. Hij heeft allemaal afspraken, het is druk. En dan gaat hij nemen, want dan verliest hij tijd. Dat kan gebeuren. Dus hij loopt gauw naar de andere kant van de weg. En, en Jezus stelt verder, want in vers 32 zegt hij, en nu komt er een leviet langs. Nou, een leviet was een heel gerespecteerd persoon voor de Joden. Levieten waren een zeer gerespecteerde personen in de tijd van Jezus. En dan denk je, oké, okay, dit, is, dit is top. De leviet die gaat die man wel helpen. Maar ook nu lezen we weer, nee, de leviet denkt, ik heb het druk ook, ik pak de andere kant van de weg. Ik wil niet eens weten dat daar iemand in elkaar geslagen op de grond ligt, half dood. Maar dan in vers 33, zegt Jezus, en toen kwam er een Samaritaan aan. En nu moesten de luisteraars naar ademhappen. Een Samaritaan? En nou, wat doet die in het verhaal? Samaritanen, die werden gehaat, die werden dat en gekleineerd door de joden. En andersom ook. En je moest geen zaken met ze doen. Je moest niet met ze eten. Je moest niets met Samaritanen te maken hebben. En de Samaritaan, die ziet de gewonde man. Gaat naar hem toe en heeft medelijden. Hij gebruikt hele dure spullen. Zoals olie, wijn en bandages. En dan, en dan zet hij hem in zijn suf. In zijn, in zijn Nissan Qashqai. En dan rijdt hij hem naar een mooi hotel. En dan komt hij uit het hotel. En dan zorgt hij de hele nacht... Voor hem. De hele nacht zorgt hij voor die man. En in de ochtend laat hij de hotelmanager weten. Die geeft hij ook nog eens even 400 euro. En hij zegt, als ik terugkom, dan betaal ik alles wat je nog meer uitgeeft om hem op te knappen. En wanneer Jezus klaar is met dit verhaal, over wie er naast is, zijn de toehoorders, de luisteraars, die Joodse mensen die hem omheen staan, in shock. En Jezus vraagt dan aan de wetgeleerde, dus wie heeft bewezen een naaste te zijn? Wacht even. De wetgeleerde vroeg, wat is een naaste? En Jezus vraagt, hoe kan je een naaste zijn? Jezus bedoelt, wees gewoon een naaste. En de wetgeleerde antwoordt, de man die hem verzorgde. Hij kan het woord Samaritaan niet eens over zijn lippen krijgen. En Jezus zegt, precies, doe dat dus gewoon. En ik denk dat de wetgeleerde echt is gaan proberen te leven als de goede Samaritaan. Hij serieus zijn naaste is gaan proberen lief te hebben. Maar toch blijft de vraag, als het zo eenvoudig is om je naaste lief te hebben, waarom hebben we dan bijvoorbeeld nog steeds meer dan 40 miljoen slaven in onze wereld? Meer dan 40 miljoen slaven. We denken slavernij is afgeschaft 150 jaar geleden. Het is niet waar. Het is wel afgeschaft, maar er zijn tegenwoordig meer slaven dan ooit in onze wereld. Als spreker voor IGM, International Justice Mission, is een christelijke mensenrechtenorganisatie, spreek ik vaak in het land hierover, over slavernij, moderne slavernij. En over het feit dat we in de wereld nog steeds zoveel slaven hebben. Er worden momenteel 2 miljoen kinderen uitgebuit in de wereldwijde seksindustrie. 2 miljoen kinderen. Arme mensen worden misbruikt omdat ze kwetsbaar zijn. Niemand neemt het voor ze op. En IGM doet dat. En meerdere organisaties, voornamelijk christelijke organisaties. En we zullen opkomen voor de slaven tot ze allemaal vrij zijn. Waarom? Omdat dit onze naasten zijn. En als het zo eenvoudig is om de goede Samaritaan te zijn, waarom is er dan zoveel armoede in de wereld? En wanneer Jezus uitlegt door dit verhaal van de goede Samaritaan, hoe je eeuwig leven kan krijgen... Want dat was zijn belangrijke vraag. Bedoelt hij niet af en toe je naaste een keertje. Nee, ik ga een keertje slapen, ik ga met de armen keren helpen. Nee, Jezus bedoelt altijd je naaste liefhebben. Eeuwig leven ontvang je als je altijd je naaste liefhebt. Niet af en toe liefhebben. Hij bedoelt altijd. Dus als je altijd goed leeft, als je altijd goed leeft en je naaste altijd goed liefhebt, zoals de Samaritaan, dan kom je in de hemel. Dat is geen goed nieuws. Want ging de wetgeleerde echt iedereen liefhebben? Iedereen? Ook mensen die je vernederen? Die over je roddelen? Die je negeren? Die je misbruiken? Ga je dat proberen? Kan ik eerlijk zijn? Ik heb al moeite met mensen die me af en toe een klein beetje irriteren. Daar heb ik al moeite mee. Zoals mijn directe baas. grapje hoor. Mensen die mij haten, belachelijk maken, klein neer over me roddelen. Die mensen lief hebben. En Jezus zegt, ja, doe dat gewoon. Zeker dat de wetgeleerden het eens gaan proberen. We moeten Jezus op zijn woord nemen. En wat we dus nodig hebben is meer mensen die gaan leven zoals de goede Samaritaan. Dus geld geven aan goede doelen, goede dingen doen voor je naaste, compassiekinderen. IGM steunen, kerken steunen, het werk hier in Amsterdam-West wat we net zagen steunen. Maar het wordt gecompliceerder. Het wordt gecompliceerder. Dokter Lucas gaat meteen van dit verhaal van de goede Samaritaan, van een wetgeleerde, gaat hij naar een huiskamer. En het gaat over twee vrienden van Jezus, namelijk de zusters Marta en Maria. En ik denk maar even dat Marta de oudste is. Ik weet het niet precies, het staat nergens, maar meestal zijn de oudere zussen wat verantwoordelijker. Ik weet niet of hier twee zussen zijn, een oudere en een jongere. En de jongere die is wat speelser en de oudste die is meer verantwoordelijk. Vaak is dat zo, hè. En nu komen we bij dit verhaal in vers 38 en Marta, de oudere zus denk ik, is in de keuken want die is heel druk bezig. Die is een maaltijd aan het voorbereiden en aan het dienen en het serving en iedereen wel, eh, welkom heten, een glaasje drank en dit en dat. En eh, terwijl Marie, de zusje, de jonge zusje, die is lekker aan het chillen. Die is aan het chillen bij Jezus. Zit lekker aan zijn voeten te chillen. Niks doen. En Martha, die raakt zwaar geïrriteerd. En dat lijkt mij ook logisch. En ze loopt de huiskamer in en ze zegt, hé, hey, Jezus, dit is te gek voor woorden, hè? Hallo, ik ben hier aan het werk, druk alles aan het regelen, terwijl mijn kleine zusje gewoon niets doet. Alleen maar een beetje chillen bij jouw voeten. En Jezus, het lijkt wel of het je niets uitmaakt. Het lijkt wel of het je niets uitmaakt. Kun je het misschien even uitleggen aan haar? En dan zegt Jezus, Marta, Marta. Ik denk twee keer, want dan denk ik, nou, extra tonatie van Marta, Marta, Marta, rustig. Je bent zo bezorgd en je maakt je zo druk over zoveel zaken. En wie lijkt er nou in het tweede verhaal meer op de goede Samaritaan? Marta of Maria? Niet Maria, die lijkt meer het tegenovergestelde van de goede Samaritaan. Die lijkt meer op het interesseert me helemaal niets Samaritaan. Of, of je doet helemaal niets Samaritaan. Wie lijkt er op de goede Samaritaan? Marta. Ze is druk bezig aan het helpen en dienen en ze bereidt de maaltijd voor. Dat is de goede Samaritaan, aan het werk en aan het helpen. En meestal stoppen we na het eerste verhaal, omdat het tweede verhaal eigenlijk het eerste verhaal tegenspreekt. En vaak gaan we preken over het eerste verhaal of over het tweede verhaal. En het Samaritaan verhaal zegt dus namelijk, ga en doe goed in de wereld. En het Mar Mar Martijn Maria verhaal zegt, relax, relax, rustig aan. Lekker bij Jezus zitten, chillen, kalm. Maar wat moeten we nu doen? Waarom heeft dokter Lucas deze verhalen samengevoegd? Toen Jezus tegen de wetgeleerde zei, ga en doe hetzelfde wat de wetgeleerde eigenlijk had moeten zeggen, dat is onmogelijk. Dat kan ik niet. En Jezus zou dan hebben gezegd, dat weet ik. De wetgeleerde vroeg aan Jezus hoe hij in de hemel kon komen. En Jezus zei, wat staat er in de Wat staat er in de wet? Heb de Heer, uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, heel uw kracht en heel uw verstand. En heb uw naaste lief zoals u zelf. Oké, okay, doe dat dan en je verdient eeuwig leven. Je verdient dan eeuwig leven helemaal door jezelf. Doe dat dan gewoon. Onmogelijk. Dit is een radicaal verhaal van een Samaritaan die een Joodse man lief heeft. Ondanks dat de Joden de Samaritanen verachten en andersom. En dan geeft de Samaritaan tijd en geld. En we weten waar het eigenlijk om gaat, dit verhaal. We weten eigenlijk wie de goede Samaritaan is. Jezus is de goede Samaritaan. Jij en ik zijn mensen die door het leven gaan en zijn beroofd. In elkaar geslagen en half dood zijn achtergelaten. Wij kenden Jezus niet. Want toen kwam de wet. De religieuze leiders kwamen. En religie. Die niets kunnen doen om mij in mijn gebrokenheid. En in mijn pijn en zonde. Daar kunnen ze niets voor doen. Ze lopen gewoon langs me heen. Tradities, regels en culturen zijn zonder kracht. Maar nu komt de goede Samaritaan. Jezus komt en hij geeft liefde. Jezus geeft om ons en geneest ons. Hij geneest degene die hem afwijzen, hem haten en hem pijn doen. Hij neemt de tijd om ons op te lappen, lief te hebben en te verzorgen. En hij zegt, als ik terugkom, dan wordt alles betaald. Jezus is de goede Samaritaan. Alles wat Jezus tegen de wetgeleerde zegt is, als jij kan leven zoals ik, als jij kan leven zoals ik, wetgeleerde, dan heb je mij helemaal niet nodig. Dan kun je jezelf redden en verdien jezelf eeuwig leven. En Jezus zegt tegen zijn discipelen, er is een nieuw gebod en die vind je niet in de tien geboden. Het is het elfde gebod. In Johannes 13, vers 34 en 35 staat, ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. En aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Je hoort bij mij als je van elkaar houdt. Waar is de kracht in dit gebod? Er is geen kracht in geboden. Er is geen kracht. Als dat zo zou zijn, dan waren de tien geboden altijd nageleefd. Hij zegt, hou van elkaar. En wij zeggen, oké, okay, als we dat moeten doen, dan doen we dat. En we gaan nu heel erg ons best doen. We gaan bijvoorbeeld heel hard onze buren helpen en collega's. En we geven meer geld en we gaan nog veel meer bidden. Het werkt niet, want er is geen kracht. Er is geen kracht in je best doen om lief te hebben. Het lukt ons niet. En waar is de kracht in het elfde gebod? Waar is de kracht om dit te doen? Jezus zegt, hou van elkaar. Zoals ik van jullie heb gehouden. Waar is de kracht? Precies daar. Weet je wat we moeten doen? We moeten naar Jezus kijken, hoe Hij ons lief heeft. Waar is de kracht? Zoals ik jullie lief heb. En wat is daarvoor nodig? Wat Maria doet. Het is mogelijk om de goede Samaritaan te zijn. Jezus zegt, volg mij. Leef zoals ik leef. Heb lief zoals ik heb lief heb. En weet je wat daarvoor nodig is? Tijd met Jezus. Ga en heb je naaste lief. Ik wilde dat, maar toen realiseerde ik mij, als ik zoals Jezus wil liefhebben en op hem wil lijken, dan zal ik eerst tijd met hem moeten doorbrengen. Door met Jezus te praten, we noemen dat bidden. Anders kan ik niet doen wat hij van mij vraagt. En ik ga naar zijn verhalen lezen in de Bijbel. En ik ga naar bijeenkomsten zoals deze, waar ik over Jezus' liefde kan zingen. En waar ik over zijn verhalen hoor. En ik ga tijd nemen om naar zijn stem te luisteren, door te wandelen in de natuur. ...of social media even af te sluiten. En dan word ik vernieuwd en opgebouwd. En weet je wat er dan gaat gebeuren? We gaan veranderen. De liefde gaat ons veranderen. Zelfs voordat je het door hebt... ...ga je mensen anders zien. Je denkt, je denkt er niet meer over na. Het gaat vanzelf. En ineens ga je beseffen... ...ineens ga je veel meer geven om je naast. Nou... ...een paar maanden geleden... ...hadden we een auto ongelukkig. Dat is namelijk zo in Den Haag. staan we geparkeerd. Dat is die Suf, die Kaskai ...van de goede Samaritaan. We stonden geparkeerd gewoon aan de zijkant van de weg. Daar, eigenlijk achter dat busje. Maar dat, dat bakkersbusje reed op ons in. Hij had een blackout black. En hij reed dwars op ons in. We stonden gewoon geparkeerd. Behoorlijk uh, tik. We waren in shock. Bang, die auto tegen ons aan. En we sprongen zo zo'n paar meter naar voren... De stoep op. En ik kijk eerst naar mijn vrouw. Die zat naast mij. En uh, we waren daar een afspraak. Alles goed? Ja, we waren aan het gillen en schreeuwen. Alles is nog goed. We leven nog. dit dat. Dus ik word eigenlijk heel boos. Oude Peter. Dus ik stap uit de auto. En ik loop naar het bakkersbusje. En ik zie die man, die zit ik vooruit. liggen op het stuur. Helemaal in tranen. En ik open die deur. Maar ik, zeg, ik wilde zeggen, hé hey ik sleep je eruit. En dan, nee, ik, ik zei zonder bijna te zeggen. Hé, hey, wat is er gebeurd? En uh, hij zei, ja, ik had een blackout, ik vergeef me, kun je me vergeven? En ik zeg, natuurlijk vergeef ik je. God heeft mij vergeven. God heeft mij alles vergeven. Hij heeft mij vergeven en hij vergeeft jou ook. Stonden we daar met tranen samen in ons oog. En het vloepte er gewoon uit. En dat komt gewoon omdat je tijd maakt met, met Jezus, omdat je bij zijn voeten zit. Zonder dat je het in de gaten hebt, ga je veranderen. In 2000 Drie ik naar Barcelona Barcelona 2011 kwamen terug. En ik werd pas een christen in 2010, denk ik, ongeveer. En uh, sinds die tijd is er veel veranderd. Maar stap voor stap, je blijft leren, je blijft veranderen. Je kunt vallen en weer opstaan. En dat is zo mooi bij Jezus. Maar het is zo belangrijk om tijd te nemen met hem. Om bij zijn voeten te zitten. Want als je het uit jezelf gaat proberen, dan lukt het je nooit. Je best doen, je best doen. Goed te zijn voor andere mensen. Dat kun je proberen en dat lukt je misschien best wel, maar dat gaat een keer mis. Je moet tijd nemen en bij Jezus' voeten zitten. En dat laat het verhaal van Marta en Maria zo mooi zien. Zullen we bidden? Hemelse Vader, dank u wel voor deze prachtige ochtend. Dank u wel dat ik hier gast mocht zijn. Dank u wel voor uw liefde en genade. Dank u wel voor de vrijheid die we hebben. De vrijheid die we mogen genieten hier in Nederland. Dank u wel dat u de goede Samaritaan bent, dat u ons oplapt, dat u ons lief heeft. Heer, we danken u, dat u, wilt u ons leren vandaag, dat als we heel erg religieus worden, heel erg ons best doen, wilt u ons dan laten zien dat het allemaal komt, dat we alles bij u moeten brengen, dat we bij u moeten zitten. Maar ook niet zo dat we alleen maar bij uw voeten blijven zitten, maar dat we ook in actie komen. Dat we uw handen en voeten zijn in deze wereld. Want er zijn ook nog zoveel slaven. Vader wilt u ons helpen die handen en voeten te zijn. Om die mensen te bevrijden. En om de armen te helpen. En de mensen om ons heen die u nodig hebben. En die, die praktische dingen nodig hebben. Wilt u ons daarmee helpen. Want dat vertelt dit verhaal. Dit prachtige verhaal uit de Lucas Evangelie. En ik wil u daarvoor danken. In Jezus naam. Amen.